Goedemorgen, Toebak leeft op de radio hier. Luchtalarm gaat af, want de grote leiders vliegen weer terug naar hun landen. Nou, maar niet na te denken wat voor pollution dat weer oplevert, want wat hebben we nou bereikt? Een hoop zieken las ik vandaag in de krant. De kletkant van Nederland stond dat er heel veel mensen waren uitgeleden En vooral de Afrikaanse vriend, die is natuurlijk helemaal niet gewend om zeg maar, daar gewoon rond te lopen. In die kou, had ook tekort kleding meegenomen, is dus ook onderkoeld geraakt gewoon. En er zijn iets van 100 à 200 mensen per dag ziek geraakt daar op de conferentie in Kopenhagen. Dus het is wel weer lachwekkend ook. Vind je ook niet? Goedemorgen. Weer Goedemorgen. Jolanda ja, schuift net ja, ik aan. Ik kom met... net uit Kopenhagen. En? Ik ben een paar keer uitgegleden onderweg, maar voor de rest gaat prima. het prima. Het valt tegen, hè? Het valt tegen, ja. Het valt echt zwaar tegen. We hadden nog verwacht dat Barack Obama misschien uh, iets, met, iets, iets, iets uit zijn hoed toverde, maar we wisten dat het Barack Obama niks in zijn eigen land had geregeld. En die zijn er naartoe gegaan om gewoon een beetje een leuke preek af te steken. En dat doet hij graag. Heb hij had dominee moeten worden, denk ik. Sorry? Het brak ook ondertussen een oortje dat hij ook niks verkeerd zegt. Nou, ik denk wel dat ze speech geschreven was. En niet die, hij heeft die thuis gewoon geoefend. Maar hij heeft niks uit zijn eigen land meegenomen. Dus het was, waren alleen leuke woorden. Het was stil in de gang toen hij sprak. Dat zag je gisteren op het nieuws. Maar verder kwam er niks zinnigs uit. Het is, zo, het is zo. Gemiste kans? Het is gemiste kans ook. Ik, ja. ik las minister Pronk. die er eerder zo'n uh, ding heeft geleid. Zo'n zo conferentie, of wat noem je dat? En die zei. van, ja, en nu heb ik dit weer gezien. En ik denk ik van. we zijn teruggevallen. We zijn gewoon weer bij nul begonnen. We zonder, zijn overnieuw begonnen. Ja, en, en zonder al het geld dat dat gekost heeft weer. Ja, en wat gaat het nu weer kosten dat we terug moeten vliegen? Ja, ja nou ja, kijk. Dat, die vliegtuigen vliegen misschien toch wel. of het moet een oh, speciale. Ja. Le uh, weet je dat de uh, rijksvliegtuigen zijn? Hoe het? Ja, precies, de, de, de regeringsvliegtuig. Maar als ze toch vliegen, ja, dan is het gewoon even niet anders, toch? Ja, nee, dat moeten we ook weer... Nou, het is dus leuk onder ons ja, geweest. Maar ik hoop wel dat ze van ons gewoon met de auto zijn gegaan. Oh nee, dat is weer veel slechter. Ja, en het, het, het maf is dat je denkt, waar ligt het nou? Het, het ligt aan die arme landen. Dan denk je van, hé, willen die arme landen dan niet willen die met ons in zee? Nee, nou, die arme landen zijn sowieso zat dat wij rijke landen altijd de leiding nemen. En wij rijke landen denken van, nou, weet je wat, doen we een flinke duit duitend zakje. Wij willen, uh, wat was ik weer, 2%... Uh, ja, nou, Komen we die kant op of zo? Nee, nee, het was, het was twee graden, mag de aarde niet opwarmen of zo. Dus niet meer dan twee graden. En de arme landen vinden dat veel te kort. Die hebben zoiets van, dat is allemaal wel leuk wat jullie willen. Maar in ons land gebeuren die ellende allemaal. Als het gaat ja. overstromen of ja. als het de, de temperatuur omhoog gaat, dat merken ja, dan wij dan allemaal. Ja, dus maar verhuizen. Ja. Oh ja, jij bent, denk echt westers. Uh, Ieder voor zich. Ja, als jij die baan niet leuk vindt, neem een andere baan. <lacht> nee. Tjohan, Lekker wakker makertje. Lekker wakker weer. Toen bak radio, radio op uw toestel. Fijn dat u het allemaal gaat volgen weer. Het is uh, koud buiten, blijf lekker binnen. Trek de dekens over je heen en drijven. Arne Soldaat. Oh, lekker. Teenage View. And the thought keeps coming back. And the boys, school.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 Dat zou nog kunnen. Dit zou nog een Festival kunnen. Ja, nee, die wordt geschreven door vader Abraham, toch? Ja, shalali, shalala. Ik heb hem eerder gehoord, maar hij denkt dat hij het ei van Columbus heeft. Dus prima, als hij overtuigd is, mag hij heen. Ja, maar wij hebben fantastische, hoe dat, uh, songwriters in Nederland, hoor. Want dat uh, ja, liedje van, uh, van Paloma Blanca, dat is ah, toch ja. echt een hele gouden geworden, hè? overal op de wereld. Ja, de Little Green bag, die had hij destijds uh, heen moeten sturen. Of tenminste, dat zou hij nou eigenlijk heen moeten sturen, Little Greenback uh, ook, uh, ook, ook van hem? Ook van hem. George Ja, want toen was hij wel zwaar aan de drugs, hè. Dus ah, zat okay. hij nog even te chillen naar optreden. helemaal erin. En op en een gegeven moment kwamen, kwamen die woorden van Little Green Bag kwamen eruit. En dat, dat is een geniaalste plaat die ik ook gebruikt is voor Rescue Dogs van uh, Quarling Trentino. Nou, als je in die film zit, dan, echt, dan, dan, dan, dan, dan, dan word je zo blij gewoon dan. Het is een vreselijke film. Vooral zit heel veel geweld in, in een... Afschuw geweld natuurlijk in deze nou tijd. Maar ja, het, het, het brengt wel wat geld in de la. Hè, als je in zo'n film zit. Want er zit recht op. Ja, daar moet we op betaald worden. Maar goed, uh, uh, uh, deze De Grijze Duif. Hoe uh, oh, heet Ook alweer Pierre Carter. 47. Nee, nee 74. Ik, ja. Dat is ik, ik denk al. Ja. De, de, de, die is toch al heel lang. Uh, grijs. Die is er toch al heel lang. <laughs> Of was je heel jong die begon? Nee, uh, 74 en hij heeft nu een nieuw liedje dat heet Shalali Shalala. Ik ben verliefd. En dat, dat wordt hem. Dat woord. wordt hem. Maar ja. er was toch al een shalali, shalali, shalali op shal de dam. Nee, shalali, shalali. Shalala. Nee, maar dat was van, uh, van uh, Gert en Hermine. Ja, en? Alle duifjes op Heeft hij die ook geschreven? Oh ja, volgens mij wel. Voor mij is het alleen vergeten. En in, in, in ook zo'n heel vaag klapje op de dag. van, en mooi was het leven met jou. Echt zo'n speciaal klapje ik Ja, denk, subtiel. Nou, dat doet het waarschijnlijk wel in Rusland en zo. Ja, ja, gaat, ja, Ik denk, we moeten gewoon een kijkje nemen in de Russische keuken. En daar gaan we gewoon eens kijken wat voor liedjes vinden zij leuk. Kunnen we daar geen computerprogramma op loslaten? Daar hebben we zo'n goede zo programma's zo liedje, voor. dan gaan wij zo'n liedje zingen hoor. Dan gewoon uh, met Engels en zo. Volgens mij is het dan gewoon helemaal, uh, nou ja, hoe noem je het? Pekinski. Is het gewoon niet grappig om, zeg maar, als we eind eindelijk die voorrondes hebben gewonnen... want we is altijd weer afwachten of we mee mogen doen... dat we dan, zeg maar... Op de Uri Song Festival uh, zijn daar. En aan een gegeven moment, dan mogen we. En dan komen we op. En dan vragen we aandacht voor heel iets anders. Dan gaan we aandacht vragen voor... Uh, voor een dononieren. Voor dononieren of zoiets, <laughs> weet je. Dan want, laten we BNN Rusland, het die drie minuten vullen met, met echt belangrijke informatie. In plaats van zo'n stom liedje. Ja, want ik denk ook in Rusland. Er gaan zoveel mannen, die gaan er heel vroeg dood. Omdat ze veel drinken. Ja. Ik weet niet of we nieren... De vodka is vrij puur, dus die nieren blijven wel goed. Kunnen we al die nieren even pakken? Die nieren blijven vrij goed. Ja, nee, die dranken, hè, want ze gaan daar op 40, 50 jaar leven dood al, die mannen, omdat ze zoveel zuipen. Maar zouden echt die nieren dan goed blijven, denk ik dan? Ja, ja, de lever die gaat erin. Echt, echte lever gaat alleen maar... Maar de nieren zijn er dan volgens mij, vooral als ze drinken daar wel puur, hè? Ja, ja, dat is wel, ja, dat is wel goed hoor. Het zuivert wel allemaal. Het is wel goed ontsmet allemaal. Ja, ja. Het ja. is echt gewoon antivries daar. Dat is daar denk ik ook hard nodig, want het is daar nu heel koud. Ja. ja, nee, dat geloof ik zeker. Net je als je hier, ik schrik ervan. Het was vannacht min 13 graden in het oosten. En ik ga dan nou vandaag naar het oosten toe. Ja. Ik denk, oh god, mijn oren, die vriezen eraf straks. Ja. Ik ga echt geen muts opzetten. Nee. Nee, het is wel, ik Kijk, dit verhaal. Ik, uh, ik hoorde een of andere verslaggever uit Friesland, of Friesland uit, dat is toch koud, maar in... Uh, Hey, Rusland, die zegt van dan loop je daar op straat en dan gaat soms iemand stilstaan. En die steekt zijn vinger omhoog. En dit steekt hij met alles nog eens vingers omhoog. En dan geven en tellen ze. Uh, we hebben zeven vingers, acht. Vingers, nee, tien vingers, we kunnen een fles kopen. En dan komen ze met alle lappen geld bij elkaar en dan gaan ze een fles vodka kopen. Oh, dat is grappig. Zo schijnt het daar te werken. Okay. Hoe hou je alcohol in stand? Ja, dus we wel even chillen met z'n allen. Nou goed, dit was Arne Soldaat en uh, dat heet Teenage View. En ik lees vandaag in het AD dat de soldaten in Afghanistan willen meer gevarengeld geld. Ze krijgen nu al een toeslag van 2300 euro netto per maand bovenop hun salaris. Dat is mijn jaarinkomen gewoon, 2300 euro. Maar goed, zij moeten die bermbommen onschadelijk maken. Dus pff, laat ze gaan, in godsnaam laat hun dat doen. Maar nu willen ze nog extra gevarengeld erbij hebben. En nou ja, tot daar gaan ze voor strijden logisch ja, ja. ja, ja. ja ik nee, vind gevaarig geld vind ik wel terecht want, zeker uh, weet ik. dus uh, <laughs> ja. dus uh, wat, ja nog even Ja, ik heb er eentje dat uh, ja, we hebben natuurlijk kerstpakketten weer. Hè? Heb jij een kerstpakket gehad? Ja, ik moet zeggen, ik vond het niet heel slecht. Ik zit in de sociale sector en is het altijd zo van, nou, wat krijgen we dit keer weer? Nou, ja. dit keer had ik een, een cool tas. Okay, nou niet echt is, nodig uh, nu, hè? maar ja goed. Er is uh, hier bij het uh, advocatenbureau Lloyd, Platt Company, is waarschijnlijk Engeland, in de staat Amsterdam bij, maar die heeft vlak voor de feestdagen een bijzondere cadeaubon gelanceerd. Het is een coupon ter waarde van 140 euro. Die kan ingewisseld worden voor een half uur babbelen met een scheidingsadvocaat. <laughs> Heel apart. Heel apart. En hoe uh, heet uh, het? Uh, de, uh, Vanessa Lloyd-Platz, dus, uh, die advocaten bij het familiebedrijf Bedrachten Fouché of Foucher, hoe je het ook noemt. Foucher, ja. Maar we dat ze geen doodsteken uit wil delen, maar ze, zeg, ja, ze kwam op, op het idee voor de bonden door de scheidingsrukte. die volgens haar traditioneel na de feestdagen plaatsvindt. Want kerst is een stressvolle tijd voor gezinnen. Al dus de rechtsgeleerden. Oh, bla bla bla. bla ze een bla, gat bla. in de markt. Ondanks. Ja, ik wil zeggen ze heeft gat in de markt. Oh, wat is dit? De lager. Gewoon net zoals die, al die mensen die van de DSB-bank echt uh, schade hebben en hun geld kwijt zijn. Zijn er weer van die mensen die, we gaan ze redden. Ja, maar moet je eerst even duizend euro overmaken. Dan ga ik voor je aan het werk. Ja, dan is... krijg je dat geld weer terug, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ah, Deze is... dood is een anderse brood. Oh, dat vind ik soms zo. wel een beetje triest, hoor. <laughs> ah, dit is wel nou ja. <laughs> echt niet over nadenken, moet ook gestreden worden. Dat kost ook geld. Net zoals die soldaten, is ook gevaarlijk geld. Uh, ja, ja, terecht. Terecht. ja, terecht. Goed, hier is het is donker buiten. Het is sfeervol en wij zoeken de sfeervol muziek. De alternatieve kerstplaatjes. Vorige week draaide we hem ook al. en Vandaag komt hij weer voorbij, omdat er al kerst in zit en december. Vandaar. Unglued fair.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 vaag dit, hè? You would be a bear? Wil je een beer zijn? Nee. Ik, ik ben een links. Zo'n kat met van die zijn oren, zo'n grote. Oh. Die vind ik wel leuk. Die vind je wel leuk. Nou, ja. vandaar die dat je nooit gehaaid wordt. Die zijn gek op dit weer ook, hè? Ja. Die zie je zo door het sneeuw heen z uh, springen. Ja, precies. Ah, dat is altijd stoer om te zien, ja. Nou, ja. als we het toch over dieren hebben. Ik heb hier nog wat nieuws over dieren. Een bruine egelvis ligt nog maar net aan het infuus. Maar verder is de operatie geslaagd. Het uh, giftige dier uit de Scheveningse Sea Life werd met een speciaal transport naar de Belgische filiaal overgebracht. Nadat er een tumor bij de Zeegel was ontdekt, het buisje, uh, het buisje door de bek van het dier... Spoot, naast een verdovingsmiddel, voortdurend. Nou, ze hebben, ze... Ze hebben deze dier de onderhandeld, ze hebben de tumor weggehaald, Het duurde 45 minuten. Het schijnt nu redelijk te gaan en waarschijnlijk komt hij volgende week weer terug naar Scheveningen. Maar hoe doen ze dan zo vis onder water opereren? Nee, ze doen, op een bepaalde manier doen ze water door de kieuwen heen. Met een, met een tupje met water en met een buis en... Zeg, apart, dus het... Heel apart. Heel apart, maar dat, dat, ja, ja, het gaat om het dieren. Voor ja. de dieren doen we alles. Voor dieren doen we alles. Dit dus. is namelijk niet te eten, dus dan... dan, dan ja, anders hadden we hem opgegeten. Dan hadden we hem opgegeten. Van. Dat is ja, ja. heel makkelijk. Nou ja, in de dierentuin van Rome is Leeuwin Elsa geopereerd, de grijze staar. Ja. Kijk, ja. De vertroebelde natuurlijke lenzen zijn in beide ogen vervangen door geïmplanteerde contactlenzen. En het is voor de eerste keer dat zo'n operatie wordt uitgevoerd bij een leeuw. En uh, met de 15 maanden oude Elsa gaat het veel beter nu ze weer kan zien. En want voor de operatie was ze angstig en agressief omdat ze bijna blind was. Moet je ook maar net weten als een leeuw tegenkomt die is agressief. Ja, hij is, ook, hij is blind. Ja. ja, weet jij veel. En ik ja. denk dat ze toch ook wel hele goede reukorganen hebben. Dus ze gaan gewoon op de stank af. En hoppa. Ja, sorry ik was blind. Ik zag niet dat, je, dat, je, dat jij het was. Nou ja. ja. Ja. Ik, ik moet een beetje denken over de blindheid. van uh, Deze Vincent Bijlo schrijft uh, elke dag... Nou, in ieder geval elke zaterdag schrijft hij een uh, column in de, de AD. En nu legt hij eindelijk uit... Ja, waardoor hij blind is geworden. Want hij werd vroeger nogal agressief van. Omdat het feit dat mensen vroegen altijd van... Ben je nou blind geboren of ben je door iets blind ja. ge, ge, geworden? Bijvoorbeeld door ja. vuurwerk. En dan legt hij uit... Ja, nee, ja, het was... Uh, uh, heel, dat ik heel jong was. Toen had ik er eentje in mijn linkerhand en eentje in mijn rechterhand. En toen deden ze het niet. En toen dachten we nou, even kijken... Oh. Of ze het doen Dus toen hield ik ze alle twee onder mijn ogen Om te kijken, waarvoor doen ze het nu niet Nou ja, Pats. en toen gingen ze af ging natuurlijk En toen zag ik alleen een fontein van licht En toen werd ik de volgende dag wakker En toen, ja, toen vanaf dat moment leefde ik in duisternis Hij zegt, van, en nu elke keer als het weer oud nieuw wordt Dan word ik altijd een beetje ja, Onzeker, en dan word ik een beetje bang En dan denk ik van, oh ja, ik ben er toch weer bang voor Zeker, als ik ze weer in de koelkast zie staan Hè? In wat wat ziet je? in de koelkast? Hij kon het niet zien. Champagne natuurlijk. Champagnekurken. Die zijn ook heel gevaarlijk voor je ogen. Oh. Die man heeft zo'n rare humor. Maar ik kan er toch altijd weer om lachen. Je denkt dus de hele tijd tijdens een stukje dat hij dus blind is geworden door vuurwerk. Maar hij maakt er een grapje over. Omdat het feit dat er schijnt dus in bepaald land. Ik geloof in Zweden was of zo. Of in België. Dat er heel veel mensen blind worden door rondvliegende champagnekurken. Okay. En en je dat hebt daar toch ook zo'n leuke reclame over? Een... Nee, ja. Dat Hoe hij gewoon een fles ontkurk en die gaat alle kanten op die kurk. En dan uiteindelijk valt hij oh, ja. mee, gaat net goed. Maar ondertussen houdt hij de fles geef boven de televisie. Ja, yeah, dat was close. Yeah. En dan zie je er ook uit de tv komen. Ja, Berglood. precies. Ja, het schijnt, uh, wie heeft ook weer gewonnen van de reclamespots? Het was de. Ik, de Walking Frits. Oké, okay, ja, die is wel leuk. Die ja. is wel grappig, hè? Ja, maar ik vind die gewone ook leuk van die uh, reclame. Uh, die weet ik zo gauw niet meer. Oh ja, wacht, nee, de walk-in fridge. Nee, je hebt nog een eentje met. You want to walk-in fridge. En dan krijg je dus een kop oh, ja. als je die echt beweegt. Ja. Maar die andere die ervoor heeft gewonnen. Is, die, is dat van dezelfde makkelijkheid? Ja. Ja, ja. ja, ja, ja, ja oké. Okay. Dus creatief zijn die mannen altijd ongelooflijk. Ze zijn ze allemaal dyslexisch. Kan niet anders gewoon. Kerstgevoelens hier. schier. Be strong. In de zomer uitgebracht. En nu wordt die groot, natuurlijk. Ik weet niet waar. Waar ligt dat nou aan? Ik snap er helemaal niets van. Ik heb wel een vermoeden. I'm completely, utterly flabbergasted. Show me what I'm looking for. Ik loop door de tuin heen. Jij, wat, hoe, hoe, hoe zag dat er dan uit? Ja, wat ligt het ligt overal nou? wit. Ik snap niet. Waar, waar, hoe, waar, waar ligt dat? Ja, maar de hele stad zit vol met vrouwen. Van, uh, die, die zoeken naar iets om te kopen. En die weten ook niet. Oké. Okay. Oh, jij zoekt echt altijd iets in de winkel? Ik zoek altijd iets onder de sneeuw. Ja, nee, dat ligt ook heel vaak iets onder. Typerend weer dit. Ja. Hm. Jij zoekt wel echt iets in de winkels. Nee, ik blijf bij de winkels weg. Dat kost alleen maar geld. Ik kan kijken of ik uh, met grofvuil of ik nog iets kan vinden. Dat moet natuurlijk. je horen. Het kost alleen maar wat een stoel je kooft, wat een bedragen. Uh, dat geef ik in twee jaar niet uit aan kleding. <laughs> Nee, dat is waar. Ja, dan ja dan ik zou gewoon... op je plaats zitten. Ik wil er knapjes bij zitten. Zeg ja, ik altijd dat is meer. Waar. Ja, ja. Maar ik zit zo weinig, dat is ook wel waar. Maar ik kijk er liever tegenaan. Het is altijd leuk om een stukje kunst in huis te hebben. Qua stoel <laughs> dan, hè? Zeg ik. Ik heb mijn kunst aan de muur hangen. Ik ga niet op IKEA-stoelen zitten. Ja, goed, het is alweer een half. Ja, je begrijpt weer het, alweer. het alweer. natuurlijk. Je ont antwoord. ontkomt er gewoon niet aan. Nou, Steek van Wal. Steek van Wal? Uh, ik heb hier een bericht van de gemeente zelf van uh, wat verandert er allemaal voor u in de zorg in 2010? De veranderingen zijn minder groot dan voorheen. Het eigen risico van de zorg gaat nu omhoog naar 165 euro. Bepaalde groepen chronisch zieken krijgen een compensatie voor eigen risico. Maar als u wilt weten wat er voor u verandert, kijk dan op www.veranderingenindezorg.nl En daar leest u ook hoe u kunt veranderen van zorgverzekeraar, etc. Etcetera, etcetera. Dit nieuws heb ik dus van de gemeente Saïd af. Dus daar kunt u ook nog even verder zoeken. Nou, www.zandvoort.nl Erg goed. Op 19 december van 6 uur. 19 is. Het is vandaag. Ja. Vanaf 6 uur tot half 9 is er een sprookjesavond. Helemaal in kerstweer In het uh, centrum van Zandvoort. Dat is vlakbij hier. Dat is ja. Echt. Uh, um... Ik blijf hier zitten tot 6 uur en dan ga ik naar de sprookjesachtige avond. Ja. Muziek op terrasse, in de muziekpaviljoen, in de kerk. Er is een kerstman. Er zijn sprookjesfiguren, poppenkast, musical, etc. Het cetera, et cetera, kan niet op. Er zijn ook poffertjes en er is chocolademelk. Laat je helemaal strontmisselijk uh, volgooien. Uh, voor kinderen van 0 tot 12 uh, is er op vertoon van deelnemerskaart. Oh. Lekkere gluwijn. Oh nee, nu lees ik het verkeerd. Ja. Het is, wijn is lekkere gluwijn. En uh, uh, Ja, nee, tegen betaling is een gluwijn. Gruwelwijn. En je kan op de foto met de Sinterklaas. Kaarten ja. 2,50 euro. En vanaf 1 december verkrijgbaar. En wees op tijd dat vol is vol. Hè? Ja, de, kind, de kaarten zijn puur voor de kinderen. De ouderen die zullen dan een beetje daar rondhangen en kijken. Ik weet ook dat vanavond Icantatori. Uh, vandaag overdag Icantatori Allegri door het dorp loopt. in Dickensiaanse opstelling. Ik ben natuurlijk een beetje uh, bevooroordeeld. Ik heb zelf uh, vroeger ook al een keertje meegedaan. Het is uh, natuurlijk. de setting is nu vandaag extra mooi. Het is allemaal natuurlijk wit. En zij zijn een Sjaanse stijl met hoge hoeden en van die uh, speciale Engelse kleding. Oh ja. En die gaan dus echt uh, Christmas carols ten gehoren brengen. Al oh, wat zweefel. Onder leiding van mijn broer, vandaar dat ik natuurlijk even reclame maak. En uh, uh, uh, s'avonds dan bij de uh, spro sprookjeswandeling is het ook nog zo dat daar ook uh, het gemengd Zandvoort Koper ensemble gaat zingen. Wij hebben gisteravond geoefend, helaas kan ik er niet bij zijn vandaag. Maar er is een tweede kans nog op kerstavond. En zij gaan dus allemaal speciale kerstliedjes zingen. Het, het kan niet anders dat het mooi wordt Ja het wordt gezellig Politiemensen hebben vrijdagavond een snelheidscontrole gehouden op de Sandvoort-Slaan. Hierbij zijn tussen kwart voor zeven en kwart voor tien 1735 voertuigen gecontroleerd En in ieder geval reden er 234 sneller dan toegestaande 50 kilometer En ook 53 kilometer dames en heren Is te hard hè Hou de rekening mee. De hoogste snelheid was 85 km per uur. Zo bizar hard was dat ook weer niet. En alle betrokken bestuurders krijgen een bekeuring thuisgestuurd. Daar hoef je niets voor te doen. Dat is, echt, dat is, dat is nou echt service van de politie. En al het geld komt te goede aan de politiemensen die weer een goede opleiding krijgen. Want dat hebben ze nodig. Zo is dat. Dat zien we in Hoek van Holland. En er is inmiddels weer een nieuwe leerlingenraad geïnstalleerd in ons dorp. En de burgemeester Niek Meijer heeft dus op afgelopen donderdag 10 december. Dat is toch alweer een week geleden ruim. De leerlingenraad van de Brierschool geïnstalleerd. Leert in het gemeentehuis. En het is de eerste keer voor de Maria School dat er een leerlingenraad komt. En de vertegenwoordiging bestaat uit acht leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8. En ik weet inderdaad, er was een tijdje geleden ook een leerlingenraad vanaf de Nicola School. En blijkbaar worden ze gewoon per school per jaar gewisseld. Ik vind het een goede zaak dat ze er zijn. Prima. Op, de, op zondag 20 december, van do, 20 december tot woensdag 30 december, kan er weer geschaat worden op de binnenweg. Op het brede deel van de binnenweghoek Juliana Laan tegenover de HEMA is in die periode dagelijks tussen 10 uur en 6 uur een kunstijsbaantje geopend. Ik heb het over heemsteden. Dat je niet denkt van, hey, is dat hier? Nee, dit is een heemstede. Er is schaatsbijn, zijn schaatsdeur. Maar ook, er is mogelijk uh, eigen ijzers onder te binden. Dus, ga er naartoe. En er staat bij wat het kost. Nee, het kost nee. niks blijkbaar. Nou, nou. ja, die, die baantjes zijn vaak openbaar. Er is hier... Uh... In toen, er, toen voordat het Toei davidske gestart werd, toen was daar ook een ijsbaan gemaakt. Ja. Yeah. Dan gaat gewoon de brandweer, gaat er gewoon even een beetje spuiten en zo. En dan krijgt je een prima wijntje zo. Ja. Yeah. Maar helaas, het ligt helemaal open. Het is één groot gapend gat daar. Dus <laughs> ik zou niet weten waar we nu een ijsbaantje moesten gaan regelen. Dat moeten we volgend jaar nog eens even bekijken. Phantom Leap. Phantom Leap. Zo moeilijk te zijn, een kerstplaat. Van die belletjes. Niet te snel, allemaal. En dan een je... En dan ben je er al gewoon. Op mijn werk, ik werk er ook met ik Heb ik dat alles verteld? verrassend? Oh, even... Hou eens op, man, erover. <tus> ik ben geen weldoener of zoiets. Maar die hebben ook al zo'n kerstcd mee. En wat me opvalt aan die kerstplaten, die zijn altijd zo tragisch. Ze zijn zo traag, sowieso al traag. En het gaat altijd over dat ze alleen zijn met kerst. Ja. Het gaat altijd over hele zware dingen met kerst. Terwijl mensen het zo gezellig vinden met kerst. Wat is dat voor iets? Nee, maar volgens mij, het zijn volgens mij de singles die met kerst dat allemaal schrijven. Want die uh, stond ook van de week ergens in de krant. Ik heb hem nu niet voor me. Dat singles eigenlijk heel graag uh, een gat willen graven. En daarin willen zitten gewoon vanaf, uh, vanaf half december. Of vanaf, vanaf, vanaf Sinterklaas eigenlijk tot na de kerst. ja, Tot nieuwjaar. Echt, nou, gewoon ja. even, want het is inderdaad als je, ik heb dus zelf nog, ja, ik wil niet zeggen dat ik zielig ben, ik nee. ben het wel. Ja, je bent wel maar, zielig, maar ik, vind, het, te... ik, ik moet mij er heel erg toe zetten om mee te gaan in dat hele kerstgevoel en al die zooi op te gaan bouwen, want je moet het in je eentje doen die kerstboom en uh, dan heb je ook geen spontane kinderen die ook uh, echt gezellig vinden van nou leuk, we gaan het allemaal opzetten. Dus uh, ja, dan is het moeilijk om dat te doen en overal uh, om je heen zie je dus alles uh, steeds mooier en lichter worden. Dat je het moet toch zoveel? Je voelt je een beetje opgejaagd ook. Maar waarom voel je, je opgejaagd? Dat hoeft toch helemaal niet. Er, is, er moet niks aan kerst. Maar... Niemand loopt jou uit te trekken van dat je iets moet. Of zoiets gewoon pakken, zoals het naar je toe komt. Ja, maar het is ook heel erg druk. Dat je, hè, vorige week uh, hebben we hockey, nee, uh, volley, uh, volleybalternooi ja. gehad van de gemeente. Yeah. Dus ben je dat weekend uh, ben je ook behoorlijk vol. cursussen en allerlei dingen worden echt de laatste week van het jaar gedaan. Dus je loopt eigenlijk op je tenen. En eigenlijk moet je dat nog allemaal doen. En nog kerstkaarten schrijven eigenlijk, weet je. Die kerstkaarten moet je gewoon sowieso mee stoppen. Want wat staat er op zijn kerstkaart? Prettige groeten. Of uh, gelukkig nu, <laughs> ja, niks nieuws. Nee, gelukkige kerstboom. Ja, schrijf je dan een leuk verhaaltje op, weet je. Ik neem het ja. me ook al jarenlang voor. Want ik heb wel een aantal, vier, vijf jaar achter elkaar... elke keer een verhaaltje geverzonnen, weet je. Een janneke verhaal over kerst heb ik ooit eens bedacht. Okay. Een verhaal over drie mensen die elkaar... dan via een ongeluk tegenkomen ja. met kerst. Dat soort dingen allemaal... Maar een gegeven moment, ja, dat kost een hoop tijd. En met kinderen heb je daar geen tijd voor. En je maakt er geen tijd voor. Dat is het meer. Ja, je moet gewoon per maand één minuut reserveren. Ja, je en moet eigenlijk gewoon van je afschrijven. in de zomer moet je daar al mee beginnen. Maar dat doe je niet. Nee, want ja, dat komt wel. En nu is het kerst en dan heb je het gewoon niet af. Nee, nou ja, dan laat je het weer schieten dit jaar. Ja. Maar ik heb een neef en die is getrouwd met een dame die eigenlijk uit een diplomaat... Of nee, die man werkt bij de shell of zo. Ja. En die, die schreef zelf altijd al ieder jaar een foto met de, met de familie en dan daarbij een heel verhaal over wat ze die dat jaar gedaan hebben, wat ze bereikt hadden. Het, soort, het lijkt wel een afdelingsplan. van wat zijn onze verwachtingen en wat hebben we bereikt. Yeah. Maar zoiets over het gezin. En nou uh, heeft mijn neef dus nu... Wat, weer... we hebben bereikt. Uh, ja, ja, met, met het Eeuw. gezin samen. Van, ja, begonnen met pianoles. En dit en nou, dat. zeg, en hij ze kan nu zeker al... Hij is al in het derde boek. Ja. <laughs> maar zoiets. Maar dan ook over de kinderen. Van ja, zij zijn nu begonnen. Nee, daar krijg, ja. krijg je geen stress van verder. Ik heb echt heel iets bereikt. Kijk maar in mijn boeken. Ja, precies. Ja. Nou, nee, maar, wat wel... maar het is wel leuk. Het is, het, is, het, is, het is dan wat meer dan dat je alleen hebt van uh, gelukkig nieuwjaar en uh, fijne kerstdagen. Ja. Ja, nee, het is We wel een leuk. Een terugblik om... op het afgelopen jaar. Nee, hoor, de die... verwachtingen staan er niet op. Volgend jaar verwachten wij dat hij weer omhoog gaat met salaris. Nee, hoor. Ik ja. verwacht ja, dat hij zijn inkomen verdubbeld heeft. <laughs> nou, dat kan, want ik zit in de WWE. Dus dat is heel makkelijk in Nederland. Ja. Maar goed, uh, wat ze niet bereikt hebben is bij Saab. Ja, General Motors gaat de Zweedse merk afbouwen. Uh, nu de overnamebesprekingen met uh, Spijkers een stuk gelopen. Dat betekent in principe het einde van een merk. Oh. Dat 65 jaar uit Auto's eigenwijze manier. Auto's heeft gebouwd. Dus het komt uit de vliegtuigmaatschappij. Uh, vliegtuig... Uh, uh, ja, 65 is te jong hè. Nog twee jaar erbij. Ja, eigenlijk. Ja, nee. Ze zijn net op tijd. Het mag nu nog. Oh ja, ja dat, hadden is, dat is waar. Dat ze twee jaar moeten. Ja. Maar ze komen uit een vliegtuigbranche. En ze zijn uiteindelijk twee taktmotoren gemaakt. En ze hebben zelfs ook nog eens een keer een wedstrijd gewonnen. Hè. Die uh, Monte Carlo hebben ze gewonnen hè, met de Sapen 69. En dat was wel heel stoer natuurlijk met een twee takt motortje. En als je kijkt naar die auto's... denk je, het zijn altijd heel drollig auto's geweest. Het is nooit echt heel spannend geweest. Ze hebben zelfs een klein... Uh, sportwagenje gehad. De Saab... zo net. Niet ziet er allemaal schattig uit. Maar dat komt vooral omdat er ook een beep... achter oh, het stuur zit. Oh, oh, ja, ja het is een mooie beep. Dan komt het al wat beter naar voren. Maar het, het is jammer. Er zijn toch altijd weer uh, werklozen aan verbonden natuurlijk. Uh, als een uh, merk... Uh, ten onder gaat. Ja, ja, gaan ontslagen vallen. Ja, gaan ontslagen. Vallen. Maar ja, misschien dus... dat die mensen ook, ze zeggen ook weer, je moet ontslag nemen als het is een nieuwe kans. Want je kan dan daardoor ook weer je uit je gebaande pad en misschien dat je tot hele creatieve hoogtepunten komt. Ja, maar meestal als het, als het mensen zijn van ronde 50, die zitten vrij vast in dat, dat linker spatbord vast te drukken. Ja, oké, ah, maar, ja, ja, okay, maar ze worden gedwongen spatbord. om. Vast. Ze worden gedwongen om, want voor hetzelfde geld krijg je dat die mensen zich misschien verenigen uit die fabriek. Dat ze misschien inderdaad uh, een soort uh, iets gaan bedenken. En dat ze iets gaan maken. Ja. Iets nieuws? Dat zou kunnen. Ik hoor een kerstbelletje of zoiets. Nou, uh, een ik op de radio, kwart voor negen vanuit het zonnige zandvoorts, loop je dan met krokodillen naar het strand toe. Oh, dat... hé, hey, Die autocue geeft rare tekst aan. Nou zeker. <laughs> nou ja, slaap ik wel van nergens op dit. Straks nog wat nieuws over een rechter die echt zich waanzinnig heeft misdragen. En dat soort berichten smullen wij bij de stillen. Dat stap je allemaal in. Dat willen we meer lezen. Eerst hier the little ones en morning tide. Nieuwjaarsduik, komt er ook weer aan ja. much to get me through Meeslepend. We hadden vorige week nog over Ramseshaffi. Die heeft dat gedaan en afgelopen zondag. Is het dan weer afgelopen zondag? Zonder dat hij begraven uh, is? Ja, volgens mij wel. Nou goed, ja, doe maar altijd denken met dit soort platen Doe maar denk aan Ramseshaffi. De basis van dramatiek gewoon. Ja, absoluut. Uh, Legion Paper Planes. Leuk. Papieren vliegtuigen. Ja. Ja, dat is leuk. Dat is iets wat je altijd doet als je veel in, uh, in de klaslokalen. Maar dan moet je wel heel veel papiertjes hebben. Om echt een hele uh, le uh. leak te maken. Dat er achter elkaar. Uh... Ja. Ja nou, zo... er zijn heel wat vliegtuigen vertrokken aan Kopenhagen. Ik blijf erop terugkomen. Ik vind het schandalig dat er zoveel mensen, echt zoveel mensen uh, CO2-uitstoten hebben geproduceerd. Zoveel mensen ziek zijn geweest. Het is echt zo slecht voor het milieu geweest daar in Kopenhagen. En nog komt er niks uit. Weer een ijsberg gesmolten. Ja, het is, er is wel wat uitgekomen. De grote landen willen wel wat bezuinigen. Maar ze willen het niet vastleggen. Maar die... moeten ze privévliegtuigen gewoon verbieden. Ja, nou ja, mondiaal. Laten we gewoon, ik bedoel, als die grote leiders er niet uitkomen, laten wij gewoon met z'n allen denken aan bijvoorbeeld uh, één dag in de week geen vlees. Dat schijnt al, weet ik veel hoeveel te schelen in CO2 uitstoot. Ja, al ja. een stukje vlees uh, moet alweer uh, met 100 liter water worden schoongemaakt en worden klaargemaakt. Dus nou ja, kan je nagaan. Dat heeft ook al. Maar hoort aanslag. de kaas er dan ook bij? Vast wel. Ja, je moet Mag er ook je ook geen kaas dan? Je kleine groene planeet moet je invullen, geloof ik. En dan weet je hoeveel CO2 uitstoot ja. Ja, je hebt. Kan je er zo'n uh, mondiale voetstap. Ja, ja, dat is het. En dan gebruik je ja. tweedehands uh, middelen. Ja. En rij je wel of niet auto? Hoe ga je op vakantie met de trein of met het vliegtuig? En ik heb hem toen gedaan en ik was uh, absoluut gemiddeld. Absoluut. Terwijl ik in notabene geen eigen auto heb. Hè. Nee. En de, afvalscheid. Ja, dat, dat doe ik ook. Met een uh, lange en een korte ei Ja, precies. Ja, ja, ja. ja, ik gebruik wel tweedehands meubels Alleen ik rijd er zo ver Ja, jij ja, ja, ja, rijdt er weer heel veel voor ja, dat, Dus eigenlijk ben jij ook heel erg Ik ben er waarschijnlijk wel heel belastend Ja, ik moet er toch eens iets mee doen Ik er even een plaatje Ja, precies <laughs> In Frankrijk, wilde jij eerst beginnen? Ik heb iets over een rechter, maar ik begreep jij ook. Ik heb ook iets over rechten. rechter. Ja, Zullen we ik... eerst het negatieve doen en dan het positieve of andersom? Uh, nou, laat ik beginnen. Ja, leuk. De Hoge Raad heeft voor het eerst een strafrechter ontslagen... die door drangmisbruik en vervuiling niet meer was te handhaven in de rechtszaal. Dan zou je denken, wat, wat, wat is, dat is vast een man, dat kan niet. Nee, het is een vrouw. Echt waar. Die vrouw, <laughs> advocaat, advocaat verbaasde zich over de vele kansen die de ontslagen strafrechter... Werd geboden. Ze kreeg in 2005 te horen dat ze. Uh, dat ze haar. Wat was het ook weer? Zeg, ze moest zich uh, persoonlijke hygiëne wat beter aantrekken, want dat klopte niet helemaal. Ze stonk heel vaak. Ja. En Uiteindelijk is ze dan verbeterd. Maar uiteindelijk vonden de politieagenten haar toch in een zwaar vervuild huis thuis aan. En uiteindelijk moest ze in een cel plaatsnemen. Omdat ze zo zwaar vervuild is. Er werd haar huis gereinigd. werd het huis gereinigd. Uiteindelijk, ja, het, het, het is een rommeltje met haar. Ze heeft dramatische dingen uh, ja, ondergaan. En daardoor kon ze niet eens goed meer functioneren. En nou denken heel veel advocaten van... Oh, wacht eens even. Zij heeft, bij mijn zaak heeft ze voorgezeten. Oh, nee. Dus heeft ze onder invloed van drank misschien nog verkeerde beslissingen genomen. Nu willen ze alle haar zaken gaan herzien, herzien om te kijken of er niet iets valt te behalen. Maar de griffier die zegt, elke zaak die ze heeft voorgezeten heeft ze samen met andere rechters gedaan. Dus... Ja, dan hebben geweest. ze elkaar toch een beetje onder de duim Ja, maar het, het is wel heel raar Dat het ook juist ja. een vrouw is Je denkt dat het een man is die door seksschandalen afgetreden nou, de is Nou, vrouwen maar het is kunnen gewoon... dat ook wel eens hebben hoor Ja, het is toch ja. Ik uh, herinner me toch een paar uitzendingen geleden Dat ik het toch ook een beetje moeilijk had In de ochtend Oh ja En ik, ik heb ook een ernstig vervuild huis inmiddels maar, ja, uh, ja ik, ik, ik heb nog geen tijd gehad om op te ruimen. Ken je dat? Al die papieren die door de brievenbus komen, dat wordt gewoon zo'n stapel. Dat wordt echt, ja. Je en gaat nu daar, via de daar, achterdeur, ga je naar binnen. Nou, en morgen wordt het voor mij echt een, uh, een clean day. Echt wel. Oké. Okay. <coughs> nou, in uh, Frankrijk heeft een rechter afgelopen dinsdag een einde gemaakt aan een al maanden slepende ruzie over een jackpot van meer dan 2 miljoen euro. Nou ja, daar kan je inderdaad even over twisten. De winst gaat nu gedeeld worden. Wat was het nou? Marie-Hélène Jarguel gaf in maart 50 euro aan een gepensioneerde Franse Soene... om te investeren in een kansspel. De man won dus meer dan 2 miljoen euro. En de vrouw eist het geld gewoon weer terug, omdat de man in opdracht zou hebben gespeeld. Maar volgens de rechter moest ze toch wel 20% van de winst, dus toch nog 435.000 euro afstaan. Maar ja, het probleem in de hele zaak was de juridische definitie van de term winnaar. Wie is nou de winnaar? Degene die... Geld geeft. Want dan kan jij ook zeggen: ik geef jou uh, een lot voor uh, oud en nieuw. voor onder de kerstboom. Ik win een miljoen. Je zegt ja, maar ik heb het lot betaald. Ja, nee, dat is ja, niet. Nee, oh, wat nee. slaap dit? <coughs> maar ja, de, die dame dus overweegt dus wederom in hoger beroep te gaan. Maar die, uh, die man zelf die zegt, die is helemaal blij. Hij zegt ja, het is of de kerstman eerder is thuisgekomen. Want hij had dus gerekend dan van. nou ja, misschien 435.000. Dat is nou dus gewoon een miljoen geworden. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat hij recht opgeven zegt van ja, hou nou toch eens op. Wacht even hoor. Dus het is die, diegene die het lot heeft gekocht, die heeft het gegeven aan iemand anders en die heeft gewonnen. Nee, nee zij gaf die man geld om te investeren in een kansspel. Okay. Misschien oké. Die was wel een oude ronkelap, had ze gedacht van nou, dat gaat hij toch nooit doen. Die, die koopt de drank voor zo. Ja, dat weet je niet. Dat zijn allemaal kanttekeningen die je eraan kunt maken. Ja. Maar ja, die man maar. is heel blij nu. Die heeft zo van nou, ik vind het prima. Maar ja, ondertussen heeft hij het nog steeds niet natuurlijk het geld. Want het moet er allemaal helemaal, ze kan nog in je hoger beroep gaan. Ja, er is nu pas drank voor gekocht. Maar ja, ik vind het inderdaad wel een recht, uh, rechtspreek van de, recht, de rechter. Als je echt zegt van nou, je hebt gewoon delen die hap klaar. Ja, dat is wel het eerlijkste. Want uh, we zijn we mee bezig. Uh, er zijn belangrijkere zaken die wij moeten doen. En daar gaan we niet altijd hierover zitten te zalen. Die zal wel de pesten hebben. Ook gewoon geef je geld aan een arme sloeber. En die wint net een lot uh, ermee. Ja. En dan gaat hij ermee doen? Ja, Nou goed. Uh, dus, na, tien uur, na tien uur zijn we na uur ook weer. Na negen uur zijn we hier ook weer. Sorry. Nou, Hou hem hier, blijf bij het toestand. Het is de moeite waard, echt hoor. Echt waar. En, ja, week... en volgende week zitten we hier ook gewoon, hè, met tweede kerstdag. Ja, dus uh, let er op, en zit je We zijn er. Ik heb een russie erover gehad. Echt? I met you a few years ago, I, remember so clear. You were smiling, I was scared. And if I try to forget and search for someone else, I'll be fooling myself.